Het is zes uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De politieke crisis op Curaçao is geëscaleerd. De gouverneur heeft een nieuwe interimregering benoemd... en het ontslag van premier Schotten en zijn ministers bekendgemaakt... maar die leggen zich er niet bij neer. Ze spreken van een staatsgreep. Schotten en zijn ministers hebben zich opgesloten in het regeringsgebouw... en zeggen dat ze daar blijven tot de verkiezingen van 19 oktober. Bij het regeringsgebouw staan nog tientallen aanhangers van Schotten... En ook bij de partijgebouwen hebben zich demonstranten verzameld. Tienduizenden mensen hebben in Spanje en Portugal geprotesteerd tegen de bezuinigingsplannen van hun regering. Ze vinden de hervormingen en bezuinigingen te ingrijpend. In Madrid eisten de demonstranten het aftreden van de regering Rajoy. Aan het einde kwamen tot ongeregeldheden. Zeker twaalf mensen zijn opgepakt.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 Tijdens de woordenwisseling die ontstond, zou iemand het vuur hebben geopend. In Venezuela zijn volgend weekend presidentsverkiezingen. Bij campagnebijeenkomsten waren eerder schietpartijen en gevechten, maar daarbij vielen geen doden. Een grote brand heeft honderden winkels op de historische markt van de Syrische stad Aleppo verwoest. Oppositiegroepen zeggen dat granaatvuur van het leger de oorzaak is. Verder zouden scherpschutters van het leger het blussen bemoeilijken.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 Twee minuten over zes, bijna drie minuten over zes alweer. Mijn naam is Lizzie Dierks, leuk dat je luistert naar Start op deze vroege zondagochtend. Boven vele verwachting heeft Ajax gisteren in de eredivisie gewonnen met 1-0 van koploper FC Twente. In de golfcompetitie in Amerika wordt momenteel gestreden voor de Ryder Cup. De Amerikaanse golfers hebben in deze strijd hun voorsprong op Europa verder uitgebouwd. En de voorbereiding van Sven Kramer op het nieuwe schaatsseizoen is in de war geschopt. De Europees en wereldkampioen Allround kampt met een rugblessure. Grote sportprestaties worden allemaal beloond met gouden, zilveren en bronzen medailles. Mandy van BNN University die vroeg zich af hoe deze medailles worden gemaakt. Hiervoor ging ze naar de enige medaillefabriek in Nederland, Koninklijk Begeer in Zeist. Het begint uiteraard allemaal bij een ontwerp... maar Wido van der Hoorn liet Mendy zien wat er daarna allemaal gebeurt... voordat de medaille als pronkstuk om iemands hals hangt. Je ziet hier dat hij uitgefreesd wordt. En als hij zometeen uitgefreesd wordt, dan wordt hij verder afgewerkt... en dan is hij klaar voor productie. Dus uitgefreesd betekent eigenlijk dat het soort van gegraveerd wordt? Ja, dat de tekening overgebracht wordt in het staal. Als het hier dan is gegraveerd, wat, wat gebeurt er dan mee? Dan lopen we naar beneden. Dan worden deze stempels, dit hele stempel, wordt in een pers gezet. En dan kunnen we met de productie starten. Oké, okay, dan gaan we dat dus nu doen. Nu doen. Het stempel dat we boven gemaakt hebben, dat is nu in die pers gezet hier. En zo meteen gaat Hans die pers aanzetten. En dan beginnen we met de productie van de medailles. Oké, okay, ja, het is een heel groot apparaat. Ik loop nu naar ik stop ze ergens in. En dat gaat dus in een pers. En dat is dat harde geluid wat je hier hoort. En als we dan weer naar de achterkant lopen... dan vallen ze allemaal in het, uh, in het bakje. Ja, dit zijn ze, maar ze moeten nu afgewerkt worden en aangelind. Dan zijn we nu weer in een andere ruimte. Want ik zie hier allemaal soort van badjes en zo. Wat zijn dat allemaal? Ja, dat klopt. Dit zijn galvanobaden. Hier kunnen we vergulden, verzilveren en vernikkelen en dat soort dingen... En hier worden de medailles gekleurd, die worden chemisch gekleurd. En daarna worden ze doorgeschuurd en afgewerkt. Vervolgens lopen we weer door naar de volgende ruimte. Waar ook weer allemaal apparaten staan. Even kijken, maar wat, wat is, is dat zand wat erin zit? Wat zit erin? Eh, dit is hout wat hierin zit. En met het hout kunnen we die medailles polijsten. op het moment dat we ze een kleurtje hebben gegeven, worden ze vandaag gepolijst, Dat ze mooi gaan glimmen en dat ze eigenlijk klaar zijn voor gebruik. Wordt dan zo het apparaat ingezet en je hoort ze al allemaal rinkelen. Dan vallen ze er zo allemaal gepolijst uit. En wat gebeurt hier? Nou, hier worden de medailles als laatste voorzien van een lint. Dan zijn ze dus helemaal klaar en volledig afgewerkt. En ja, Met een lint en dan kunnen we ze uitreiken zo meteen. En voor alle mensen die hem dus gaan lopen. Het is heel mooi geworden. Dus uh, doe je best en dan ontvang je op uh, 21 oktober zo'n mooie, mooie medaille die je om je nek kan hangen. Ja, en zo'n mooie medaille die is meestal gekoppeld aan een heel erg mooi sportmoment. En Mandy die vroeg ook nog eventjes op straat aan mensen... wat is nou jouw mooiste sportmoment? Mijn eerste sportmoment is uh, niet dat ik een gouden plak won... maar wel tijdens het surfen toen ik voor het eerst down the line kon surfen. Dat was mijn mooiste moment. Ja, dat was uh, op mijn uh, zeventiende, toen ik uh, in de selectie voor heren 1 zat. En dat was de eerste wedstrijd. En ik was laatste man. En laatste minuut straf ik tegen... En als lijnstoel hield ik de bal tegen, zodat we met 1-0 wonnen. Nou, toen ik 11 jaar was, speelde ik bij Breda aan de spits. En uh, toen het, leek dat we, het zag naar uit dat we gingen verliezen. En ik heb in het allerlaatste moment, de laatste vijf minuten waren het volgens mij... maakte ik een actie over de achterlijn <laughs> en heb ik met mijn backhand vol in de kruising gescoord. En uh, dat, vond ik, uh, dat was wel echt mijn winmoment. Winmoment, ja, dan vraag je me wat. 6-0 winnen en eigen doelpunt maken? Nou, dit is dus uh, vrij pijnlijk, want ik ga eigenlijk nooit naar de sportschool wat ik wel moet doen... En daarnaast heb ik eigenlijk ook nooit echt wat gewonnen met sport. Nou ja, ik weet niet of het echt winnen was. Maar vijf jaar geleden, toen ik in Luzern was. Toen roeide ik daarmee op de internationale regatta. En er waren daar twee Nederlandse ploegen. En die allebei redelijk achteraan wel voeren in het veld. Maar uh, daar in het meer, zeg maar, midden tussen de bergen, uh, lagen wij toen vierde en vijfde. En uiteindelijk met een, uh, echt een eindsprint van, van hier tot Tokio... uiteindelijk wel vierde geworden. Het is dan nou niet winnen, maar op dat moment was het winnen van de jongens die je kent. Uh, op die plek, in die entourage, was wel echt mijn moment dat ik echt denk, wauw. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ja, iedere zondagochtend bellen we hier in start met onze vaste luisteraar... en sportkenner Ferdinand Hossenbux. En we nemen met hem de sportweek door. Ferdinand, een hele goede morgen. Goedemorgen Lizzie met Ferdinand Osenbuks op deze vroege zondagochtend. We schrijven 30 september 2012. Een week die weer achter ons ligt. Een week waar met name Dick Advocaat opgelucht adem kon halen na de eclatante 3-0 zegen van de Philips Sportverein op de Stadion Club uit Rotterdam. Het was de week waar het blijkt dat de Liberaal de toon aangeeft in Politiek Den Haag. Een week waar de onderhandelingen tussen de P van de A en de VVD nog gaande zijn. Dit allemaal met betrekking tot de totstandkoming van het kabinet. Een week waar VVD-politica Anoushka van Miltenburg werd gekozen tot de nieuwe voorzitter in de Tweede Kamer. Het was de week van bekervoetbal, waar onder andere Twente en Feyenoord op de valreep doorgingen en wel in de dying seconds. Het was een week waar een uitspraak van staatssecretaris Fred Teven heel veel stof deed opwaaien met betrekking tot de dood van een inbreker... ergens in den landen. En Lissy, het was de week waar bondscoach Van Gaal het kwartet... dat hij eerder deze maand niet opriep. Nu dus wel. Dit allemaal in de aanloop naar de twee-Interland. De komende maand op weg naar 2014. We gaan over tot de orde van de dag. De orde van de dag inderdaad, Ferdinand. De ja. Europa League. Yeah. We hebben de komende week voor we even gaan praten over de competitie. Uh, het, mm -hmm. het wordt een week allemaal met, met heel veel voetbal. Uh, we ja. hadden uh, gisteravond hoog bezoek in de arena. José Mourinho op bezoek ja. om ja, de AFC. Je A zag stik. hem daar zo zitten, in ja, zo'n schimmig hey, uh, klein hoekje. Ja. Dat is een man, ja. Ja, een hele aparte man is dat. We hebben hem een paar weken geleden gezien met, ja. met uh, Real Madrid. Wat er daar allemaal gebeurde. Uh, dat hij zo het veld inglijdt. Kortom heel uh, of hey. kort samengevat. Uh, het, het is de week waar uh, de Koninklijke uit Madrid op bezoek komt in de hoofdstad. Daarna hebben we op donderdag hebben we PSV, die krijgt thuis de Italianen op bezoek Napoli. En we hebben nog Twente, die gaat naar Helsingborg. Kortom, het wordt een week met heel veel voetbal. En welke, welke wedstrijd kijk jij het meest naar uit? Ja, je bent een man met een Feyenoord hart, dat weten we inmiddels allemaal. Maar wel, wel, dat ajax Real madrid dat wordt toch wel mooi, hè? Ik denk dat Ajax de Real Madrid ja. een hele goede wedstrijd kan worden. En kijk, er zijn nu al mensen en ik zeg het altijd, Lucie, het is voetbal, het blijft voetbal. Alles is mogelijk. En <laughs> ja. Weet je wat het is? Um, uh, Madrid komt op bezoek. En nogmaals, het, ik, ik wil niet zeggen, het is een wedstrijd op, zi op zich. We kennen de kwaliteiten van, van uh, Real, maar er zijn altijd mogelijkheden. Joh. Het is een wedstrijd waarnaar ik, uh, ja, waar ik voor ga zitten. Maar we hebben eerder uh, die week, dinsdag, mm -hmm. hebben we ook een flinke hoor, uh, Barcelona tegen Benfica. Dat is ook oh, een ja. hele flinke. Maar goed... Het was allemaal, ik hoop dat het allemaal mooie wedstrijden zijn. Ja. Als we dan nog even teruggaan naar gisteravond. Ajax-Twente. Ja, voor, ik even voor het eerst Twente... Ja, dus voor de... ze is hij uit zijn winning, winning, winning streak gehaald voor Ajax? Weet je wat het is? Uh, we hebben Twente, al, of tenminste iedereen die van voetbal houdt trouwens, uh, ik ook hoor. Maar uh, we hebben Twente gevolgd vanaf het begin van de competitie. Black McLaren met zijn jongens die had 18 punten vergaard door 6 wedstrijden. Ja, en dan kan je zeggen dat het allemaal magere wedstrijden of, of, of magere overwinningen. Maar dat doet niets te zaken. Ze hadden 18 punten, ze zijn gisteravond afgereisd naar de hoofdstad. En dan kwam je Ajax tegen uh, Frank en zijn jongens. Die moesten, die moesten uh, wat doen om uh, de achterstand uh, ja, iets kleiner te maken. Mm -hmm. Of de mensen in te lopen. En dat is gelukt. Een, een doelpunt in de tweede helft. Ik dacht rond de 70ste minuut van Eriksen. Ik heb het zelf meegekregen. Gisteravond in wat beelden hoor. Maar uh, er is weer wat spanning. Omdat er gisteravond waren er ook andere wedstrijden. Ik denk aan, aan, aan Heerenveen tegen NAC. Ja, San Marco die wint met 2-0 in het, in, ja, in het Enstra stadion. Hele, ja, ja, ja. Dat, is, dat is wel weer leuk voor hem. Hè? Dat hij eindelijk eens een keer een... Uh... ...een goede wedstrijd heeft. Ik dacht dat uh, Marco dat inderdaad nodig had. Want ja. Ik heb hem gisteravond op de radio gehoord. Die man was heel tevreden. En ja, kortom, de, de punten die, die, die, die zijn binnen. Yo, we hadden uh, hier in de Tomstad... ...Vitas kwam op bezoek en won met 1-2 van Utrecht... Waren de Herakles Almelo tegen ADO. Dan werd het gelijk 3-3. Elissie, we hadden in... Rotterdam, Feyenoord tegen NEC, en dat is ook een uitslag die me totaal verbaasd heeft door 5-1. Ja, ik, bedoel, ja ik, ik, ik had het echt niet verwacht, maar goed. Uh, het was een feest bij jou, hè? Nou, het was zeker een feest, omdat ja. ik zelf uh, uh, uh, op weg was naar huis, met uh, naar een wedstrijd met mijn jongens uh, wat betreft het voetbal. Dus je komt thuis en dan is het al 3-1, en dan denk ik van zo, we gaan lekker. En ja, ja. uiteindelijk winnen ze met 5-1, maar... Uh, we hebben vanmiddag ook nog wat wedstrijden. Ik denk zelf aan AZ tegen RKC. We hebben Willem II tegen PEC. We hebben Groningen die ontvangt Roda. En de Philips Sportvereniging reist af naar Venlo en treft in de koel. De ja, dan moet, uh, ja, precies. VVV uit, altijd lastig. Maar ze moeten toch wel echt gaan winnen een keer, hè? dat PSV. Dat, dat slaat niet echt ergens op wat ze op dit moment aan het doen zijn. Kijk, PSV, Bijna die... verliezen van Achilles, kom op zeg. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, dat zijn die wedstrijden. En als je zo zit te kijken, dat geldt ook voor Twente en Feyenoord. Ik zei het net al, in de dying seconds wordt, wordt er toch nog gescoord. En dan gaan die ploegen door. Kijk, ja, ploegen die zeggen van oké, okay, uh, uh, uh, het bekervoetbal, dat, is, ja, dat hoort erbij. Anderen nemen het serieus. Het is toch, als je hem wint, als je die beker wint, is het een plek... Of... Dan kan je Europa Cup of Europa League spelen. Het is en blijft een toernooi op zich. Maar nogmaals, PSV die gaat vandaag naar VVV. En dan zou je denken van ja, het moet kunnen, maar... Nogmaals Lissie, er kan ook van alles gebeuren. En we hebben het gisteravond gezien bij Ajax. Twente, dat, uh, het is, ik wil niet zeggen dat het een zakelijke weg we is geweest. Ja, we staan echt ook nog aan het begin van het seizoen. Hè? Ja, we staan ja. zeker aan het begin. De weg is nog lang en er kan van alles gebeuren. Ja. En ja, tot, je weet dat de winterstop heb je ploegen die lekker gaan. Ja. En na de winterstop, ja, dan schiet er eentje vooruit. Precies, dan, dan worden al die talenten weer weggekocht en dan kunnen we ja. weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat vooral. Ja. En ja. dat is jammer. Ja. Ferdinand, dankjewel weer voor deze kijk op de Sportweek. Bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie voor jullie allemaal een hele mooie zondag. En tot de volgende weekdag. Nou. Zometeen duiken we nog even in de wereld van en rodde... showbiz en roddels All the cities, all the nations. Everything that falls your way, I see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 I wait and listen. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over. Land. nummertje zo voor op de vroege zondagochtend. Dus het, het is 13 minuten voor half zeven. Sting, love is the second wave. De echte showbizgeruchten hoor je hier in Start. Onze eigen roddelkoning neemt ze met je door. Jolanda Snijder kablabla Blablabla heeft bij haar eigen wes een tatoeage gezet. Want ja, lieve mensen, ook dat kan het getalenteerde kind. In een tweet plaatsen ze een foto van het kunstwerk. Ik hou van jou kus Jolanda. Ja, je hoort het goed. Dat arme kind kan niet eens haar eigen naam spellen. Nicole Scherzinger... Scher, Scher, Scher... Ja, wat zou het zijn? Nou ja, die ene van de pussycat dolls, die doet het nu met Chris Brown. Inderdaad, die knakker met de losse handjes. Er is namelijk een wazige foto van de twee gespot, maar het kan ook zijn dat het iemand anders was op de foto. Laten we in elk geval hopen dat hij het niet is, want met Rihanna is het ook niet helemaal goed gekomen. Acteurskoppel Daan Schuurmans en Bracha van Duisburg zijn klaar voor een baby. Eerder lukte dit namelijk niet, en of dit wellicht lag aan het feit dat Braga vanwege eetproblemen niet zwanger kon worden, is niet bekend. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat de tweeën te druk hadden met hun superboeiende acteercarrière. Tatjana Simic neemt in haar nieuwe televisieprogramma Op zoek naar de nieuwe Tatjana afscheid van haar imago als sekssymbool. Ja, dus er zijn mensen die een toekomst ambiëren met een paar treurige playboy-reportages, geen liefde en het spelen in rare fitnessreclames. Ja... Lieve Tatiana, inmiddels hebben wij al jaren geleden afscheid van jou genomen. Heel fijn dat jij dat nu ook eens gaat doen. Dat ga je goed en tot nooit meer ziens. Bonnie Sint-Claire wil af van haar imago als drankorgel. Hmm, opvallend dat iemand met een IQ van 52, de gemiddelde chimpansee-score nog hoger, überhaupt weet wat een imago is. Misschien is het dan toch slimmer dan we dachten. Of... Zou Bonnie van haar imago af kunnen komen? We gingen de straat op en vroegen mensen het eerste te zeggen dat in ze opkomt als ze de naam Bonnie Claire horen. Bonnie St.Claire, Clair, Eh, uh, ranking stars en drankgebruik. En dat ze in ranking stars heeft ze toch iedere keer dat ze heel erg slecht naar voren komt in die ranking. Hé, hey, is het zanger? Um, dan moet ik eigenlijk denken aan Tite. dat is misschien een beetje raar, maar als bij een van de programma was dat. Dat een vrouw die had haar ene type Bonnie en de andere Sinclair Claire genoemd. Uh, alcohol? Uh, drank? Uh, Alcoholverslaving. Uh, ze heeft ook ooit gezongen, geloof ik, en dat is het? Helemaal niks. Wie is dat precies? Uh. Ik heb geen idee. Alcoholverslaving. Kotsen. Uh, drank. Iemand die denkt dat hij wat is. Dat is toch dat blonde drankorgel met dat mega lage IQ. In under our door, silence soaking through the floor, pinching like a stone in my shoe. Some chemical it's breaking down the glue that's been binding me to What? Het kwam uit dit voorjaar. Keen, disconnected. Het is uh, bijna half zeven. En dan werken we altijd even een blik op Twitter. Waar gaat het over op Twitter op dit moment? Trending topic is hashtag Aja2. En dat gaat natuurlijk... Uh, Ajax betekent dat. Dat gaat over de wedstrijd Ajax Twente gisteravond. Waarbij Ajax boven vele verwachtingen heeft gewonnen met 1 tegen 0. En ik had het er net ook al eventjes over met Ferdinand, onze sportman... Zelfs José Mourinho van Real Madrid die zat daar op de tribune. Die was natuurlijk al een beetje aan het spotten voor de wedstrijd. Die Real Madrid aanstaande woensdag heeft tegen Ajax in de arena. Ruud van Nistelrooy, niet te verwarring met Ruud uh, van Nistelrooy. Hè, de grote bebaarde spits, die twittert erover. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste, wij staan derde onder Vitesse. En dan blijven we een beetje in de sportseren, want ook hashtag Barcelona is trending op Twitter. FC Barcelona heeft gisteravond op miraculeuze wijze met 3-2 gewonnen van Sevilla. Barcelona stond heel lang op achterstand, een 2-1 achterstand was dat. Maar vlak voor tijd scoorde Fabricas de gelijkmaker. En in de blessuretijd maakte David Villa de 3-2 na een paasje van de beste voetballer aller tijden, Lionel Messi. En dan werp ik ook nog even een blikje op de buienrader. Daar staat helemaal niks op, geen wolkje aan de lucht. Het wordt een mooie dag. What'll I do without you? Around when my words won't pound, my is one pound. And my friends will fly to the ground. But what'll I do without you? What'll I say? You to talk to, no one to serve. If I leave the ball to you, write the words that I'm. You're gone and my boat won't roll, my bus doesn't come And I held the fingers, you got the thumb, what'll I do without you? What will I do? De dagen worden korter en buiten is het koud en nat. De zomer is toch echt voorbij op dit moment en dat zullen we weten ook. Maar zou het niet fijn zijn als je nog even terug kan naar die mooie tijd? Nog één keertje zomervakantie en nog één keertje dat mooie festival. Sluit je ogen en beleef nog één keer de zomer.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 Big Yellow Taxi van de Counting Crows. BNN-verslaggever Joris Kreugel die gaat iedere week naar bijzondere plekken. En afgelopen week was hij in het Vitesse-stadion. En dat is misschien niet zo'n hele bijzondere plek. Maar hij was daar niet als toeschouwer. Kijk. Ja, dat is een mooi gezicht, hè?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 Ja, eigenlijk wel. Anders krijg je net de reactie net als die uh, jongeman daar. Je moet even een uh, lege uh, ja, bekertje te, nou ons toe. Waar ja. leek je nou op? De spreekoren kunnen komen, dus dan uh, hebben we onze coördinator. Die moet dan een beetje naar voren gaan en uh, proberen uh, te stoppen. Dat lukt dan ook? Ik probeer probeert het wel aan deze kant stil te houden. Maar meestal, uh, als we de vinger voor ons mond houden, dan komt wel een beetje weer de rust terug. Het vrij rustig publiek, hè? Ja, Je wilt het niet geloven. Zie je het al het publiek? Nou, de bier wordt gegooid, zag ik al. Maar je kan het wel gelijk zien aan, aan, de, aan de gezichten. Ze draaien zich om en uh, er kwam toch een biertje naar beneden. Zeg je wie het deed?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 Het heeft ook iets weg alsof uh, met z'n tweetjes in de dierentuin uh, staat te kijken. Apens kijken? Deels eh, kijken! Kijk, hè? Deel zwarte Gaan nou, weer even kijken, hè? ja? Ja, zeker. Weet jij even op? geef ik wel weer een klein beetje wat er gebeurt. Hey, dan gooit iemand een uh, bier. Uh... Ja, maar die is leuk. Als ze nou een volle gooien, nou, dan uh... schakel je gelijk iemand in en die pikt die mensen eruit. Ja. En dan worden ze eruit gezet. Dan uh, kunnen ze een nu krijgen. Of, uh...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 Maar het was een rustige avond, hè? Ja. Nou, een hele gezapelige wedstrijd. Ik heb gelukkig nog een beetje kunnen kijken. Jij hebt er helemaal niets van gezien. Maar uh, jouw werk is natuurlijk nu ook klaar. En, uh, naar huis toe. En dan ga je nog even op televisie kijken. Ja, dan ga ik wel even kijken. Zou ik niet doen? Waarom niet? Dat is niks, aan. Ja, maar toch, ik wil toch wel wat zien lijkt me maar een baan hoor, steward zijn bij een wedstrijd. Ik moet er zelf persoonlijk niet echt aan denken. Ik denk dat ik toch de neiging heb te veel iedere keer mezelf om te draaien... en toch stiekem even naar die wedstrijd te kijken. Maar goed, deze mevrouw die kon het prima aan allemaal. Feut Marcella die heeft een zware week gehad. Ze moet namelijk deze week de lang gaan betalen. Die wordt namelijk deze week afgeschreven bij alle studenten. In een laatste wanhoopspoging ging ze langs bij het landelijk studentenrechtsbureau... Zou ze nog onder de boete uit kunnen komen? Nummertje 1. Ik ga gewoon aanbellen. Hi. Hello. Hallo. Ik ben Marcella. Hi, ik ben Rens. Hey Rens. Ik kom ik ben voor ben jullie. He. Ja, dankjewel. Kun je mij even heel kort uitleggen wat jullie hier eigenlijk doen? Nou, hier bij het Landelijk Studentenrechtsbureau behandelen wij vooral uh, collectieve vragen van studenten. En nu zijn we vooral druk uh, met de problematiek rondom de langstudeerboete. Maar wij doen ook nog andere rechtsgebieden zoals huurrecht of, uh, ja, of arbeidsrecht. Gewoon de rechtsproblemen waarmee veel studenten te maken krijgen. Dan ben ik hier dus vooral voor de langstudeerboete. Want uh, nou, deze week wordt hier voor het eerst bij mij afgeschreven met, uh, nou, met pijn in mijn hart. Zijn er veel studenten die, die naar jullie toekomen of via de mail? Of hoeveel zijn het er ongeveer? Nou, wij krijgen heel veel vragen van uh, studenten die de langstudeerboete krijgen. Maar we hebben nu 200 concrete aanvragen van studenten die ook een bezwaarschrift in willen dienen. Dus uh, ja, ik weet niet wat precies jouw eigen situatie is. Nou, er zijn net als ik heel veel mensen volgens mij die uh, een jaar voordat ze hun huidige opleiding zijn begonnen... nog ergens anders hebben gestudeerd. Want ja, wat is er nou moeilijker dan op je zestiende, zeventiende een keuze maken... voor wat je de rest van je leven wil gaan doen... Maar heb ik nou eigenlijk enige kans... als ik dit bezwaarschrift indien... dat mijn langstudeerboete wordt kwijtgescholden? Ah, de kans voor jou zal waarschijnlijk niet zo heel erg groot zijn... omdat het gewoon de wettelijke regeling is... dat eerdere studies ook meetellen bij de bepaling... of je een langstudeerder bent... en dus bij dat ene jaar uitloop ook worden meegerekend. En het is dus ook zo dat mensen die maar één maand... een andere studie hebben gedaan... dat dat ook als een heel jaar meetelt. Maar we raden toch wel altijd aan om ja, wel te proberen... een bezwaarschrift in te dienen. Om dus ook ja, die, die druk dus hoog te houden bij de instellingen. En dus ook massaal aan te geven dat je het er niet mee eens bent. Kort gezegd, ik heb dikke vette pech dat dit bij mij zo is gelopen. Maar het is altijd goed om je stem te laten horen. Om het gewoon een soort van protest is het eigenlijk wat we hier doen. Nou, zo kun je het ook wel zien. En want de instelling heeft er dus wel werk aan om ook jouw bezwaarschrift te behandelen. Maar welke studenten hebben nou eigenlijk wel kans dat hun langstudeerboete wordt kwijtgescholden? Nou Je ja, hebt bijvoorbeeld studenten die, uh, waar het aan de instelling te wijten is dat ze dus te laat zijn met afstuderen. Bijvoorbeeld als er te weinig scriptiebegeleiding is en deeltijders uh, is er nou ook nog een probleem mee. Er ja, is dus eigenlijk een fout in de regelgeving ge gevonden waardoor eerdere jaren voor deeltijders niet meetellen. Nou Rens, super bedankt. Ik, uh, ik ga snel weer uh, uh, aan het werk, want ja, ik heb natuurlijk een enorme boete te betalen. Ik ga via de website een uh, bezwaarschrift indienen en ik, ik, ik hoop heel erg, ik, ik kruis mijn vingers, dat, uh, dat er hier nog iets, uh, iets goeds uitkomt. Ja, is goed zien nou, we jouw uh, aanvraag wel tegemoet. Ja, supergoed. Hé, hey, dankjewel hè, werk ze nog. Doei doei. Naast Marceller zijn er nog duizenden studenten in Tranen, omdat de langstudeerboete betaald moet worden. Maar liefst 3063 euro moeten de studenten ophoesten. Wat zouden ze liever met dat geld doen? 3063 euro zou ik uh, investeren in uh, het geluk van de mensen van Suriname. Shoppen? Op vakantie gaan? Ja, dat eigenlijk. Maar um, het goede doel geven, denk ik. Nee, nee, dat zou ik tegen mijn moeder zeggen. Ik denk dat ik een jaartje iets minder zou bijlenen. Ik zou het niet weten, op een bank zetten en uh, renteneren. Ja, sparen of zo, is belangrijks. Op vakantie gaan. Ja, ook op vakantie <laughs> gaan. Even weg. Ik ook? Geen idee. Uh, ik zou het op een spaarrekening zetten. Misschien mijn auto, uh, mijn rijlessen. Iets daarin. Ja, ook auto's of zo. Moet okay, ik even over nadenken. Uh, nou, ik ben voor, um, voor een wereldreis aan het sparen: uh, naar Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Dus uh, ik denk dat hij daarbij komt dan. Uh, ik zou van vakantie naar Borra Borra boeken. Uh, ja, en van het overige geld zou ik lekker in mezelf investeren. Uh, weet ik veel. Leuke dingen kopen. Uh, ja, misschien een nieuwe iPhone 5, ik weet het niet. Lastige vraag. Wat zou je doen met 3063 euro? Ik zat echt voor mezelf ook even na te denken. Wat zou ik nou doen met 3063 euro? Ja, het is een beetje een vaag plannetje, maar ik zat zo te denken. Wat als ik met dat geld naar de beurs ga? He, dan, dan heb ik die, die, die 3.063 euro, die heb ik. En dan uh, van tevoren ga ik me goed verdiepen in welke fondsen goed zijn. En uh, wellicht uh, dus moet ik eventjes mijn rekenskills bijspijkeren... om ook een beetje die uh, cijfers te snappen. Maar volgens mij kan ik dan gewoon van die 3.063 euro... een aandelenpakket kopen en kijken hoeveel dat wordt de komende 10 jaar. Ik zeg dit nu wel heel leuk. Ik denk dat als ik daadwerkelijk 3.063 euro heb... dat ik er gewoon lekker van op vakantie ga... Maar goed, het is een hypothetische vraag, dus daarom ook een hypothetisch antwoord. Bernd Damme, wat zou jij doen met 3063 euro? Ik denk dat ik uh, lekker een mooie reis zou maken met, uh, met kerst. Dat is een mooi extraatje, is een mooi meevalletje om een jaar uh, uit te gaan. Lekker skiën met kerst. Bernd Damme, je bent zelf op je 16e een succesvolle webshop gestart in Zonnebrillen. Inmiddels ben je, de, je bent de beste jonge ondernemer van Nederland in 2012. Je hebt geloof ik ook al redelijk wat centjes op je spaarrekening staan, begrijp ik. Nou, nog niet op mijn spaarrekening, maar ik heb er wel twee bedrijven die erg goed lopen en waar behoorlijk wat kapitaal aan zit. Dus uh, daar kun je leuke dingen mee <laughs> doen. Precies. Bedoelen. In ieder geval ben je iemand die uh, studenten die die 3063 euro moeten betalen, wellicht wel wat tips geven over hoe zij nou aan geld kunnen komen. Nou, allereerst krijg ik zelf ook de boete, hè? want ik, heb, ik doe ook nog een deeltijdopleiding, dus ik ben er zelf ook mee uh, geconfronteerd. Nou ja, kijk, wat je natuurlijk zou kunnen doen, is natuurlijk bijvoorbeeld je, je oude spullen verkopen. Hè? veel studenten, ik moest laatst ook verhuizen uit mijn studentenhuis. Ik ging het opruimen en ik kwam daar 35 vuilniszakken uit en 25 verhuisdozen. En dan zie je eigenlijk hoeveel dingen je eigenlijk hebt waar je geen waarde meer aan hebt, maar die nog wel waarde hebben. Dus ik denk dat als een als student eens een keer goed door zijn huis gaat, dat het best wel eens een keer voor duizend euro spullen kan vinden. Waar die gewoon niks meer mee doet. Ik denk dat het allereerst... Um, als een student een baantje en de meeste studenten hebben dat, dan zijn ze er meestal niet van bewust dat ze bijvoorbeeld loonheffing kunnen terugkrijgen. Als nou, het kosten zelf op 800 euro, 900 euro per jaar oplopen. Dus als ze dat terugvragen, dan, heb, dan hebben ze alweer een, een mooie bonus, uh, mm -hmm. denk ik, uh, binnen. Gewoon met zo'n t billet um, aan het eind van het jaar, toch? Ja, maar ja. er zijn toch veel jongeren die, die dat gewoon even vergeten. Um, dus ik denk dat je, dat je daar wel extra, iets extra's mee kan pakken. En kijk ook of er bijvoorbeeld uh, andere toeslagen misschien mogelijk zijn. Hè? Misschien een, een huurtoeslag die je nog bent vergeten, uh, om, om dat gat te dichten Maar uiteindelijk heb je natuurlijk 3000 euro extra betaald. Uh, ja, en als student ga je dat natuurlijk wel weer terugverdienen, want daarvoor studeer je natuurlijk. Precies. Maar uiteindelijk, als je, echt die, hè, als je die 3063 euro direct terug wil op de een of andere manier, dan zit hem in jouw tips vooral in de kleine dingen. We ja, dat extra baantje, dingen. verkoop je oude spullen... Kijk eventjes goed of je op alle manieren geld krijgt waar je gerecht op hebt. Inderdaad, dus, dus, dus dat, je, dat je dat echt in, Ja, En je kan natuurlijk altijd geluk hebben de status van te kopen. En veel <laughs> ja. meer binnen dan 3000 euro. ja, die kant is natuurlijk maar klein. Ja. Dus uh, met Koningen, dan ga ik je spullen verkopen. Ik heb een keer op 3000 euro in een dag verkocht. Nou, dan zou ik eigenlijk hele probleem opgelost hebben. Jij ja, krijgt dus zelf ook de langstudeerboete. weerboete. Uh, wat vind je ervan? Oh. Werkt het stimulerend? Nou, kijk, ik, Allereerst vind ik dat mensen zo snel mogelijk hun studie moeten afmaken. Maar wel goed. En waar deze boete... Andersom. Hè? Dus eigenlijk uh, zegt hij voor mensen die al aan het onderwijs bezig zijn: nou, als je niet tijdig bent, krijg je een boete, en veel mensen daardoor sneller stoppen met hun studie. Dat kost overheid de maatschappij en veel meer geld. Dus ik vind hem contraproductief. Mm -hmm. Dus ik zou eerder willen zeggen dat je een beloning op hebt als je sneller afstudeert. En uiteindelijk als je deel, kun je deze boete altijd betalen. Dus uiteindelijk is het een wasse neus om eigenlijk gewoon meer geld voor het onderwijs te halen. Precies. We vragen ons nog af hoe lang die uh, geldig blijft. Want ik geloof ja. dat niemand in de Tweede Kamer nog voor dit plan is. Maar helaas, er is nog geen nieuw kabinet. Dus Marcella en jij, nee, moeten nee. die boete nou eenmaal betalen helaas, op dit moment? Helaas, helaas. Ah, maar ik verwacht ja. volgend jaar denk ik dat we ervan af zijn. Ja. Maar de vraag is dan of je hem terugkrijgt, hè, met terugwerkende kracht. Dat denk ik niet. Die is weg. Maar even even 3.360 euro aan de overheid geven. Ja, en, ja het uh, wellicht... is een groot bedrag en dat is het ook, maar helaas. Ja, het is niet anders. Bernd Damme, dankjewel en dank je voor je tips. Listen to Turn me on. En het is inmiddels bijna vijf voor zeven. En dat betekent dat Start er bijna weer op zit. We hebben deze aflevering van Start een heleboel dingen gedaan. We hebben onder andere medailles gemaakt. Mandy die ging okay, langs ja, bij een heel groot apparaat. Ik loop nu naar Hans toe ergens in. En dat gaat dus in een pers. En dat is dat harde geluid wat je hier hoort. En Twan die leefde maar liefst 24 uur zonder stroom.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 Maar heb ik nou eigenlijk enige kans, als ik dit bezwaarschrift indien... dat mijn langsteer boete wordt kwijtgescholden? Ah, de kans voor jou zal waarschijnlijk niet zo heel erg groot zijn... omdat het gewoon de wettelijke regeling is. En eerder deze avond hadden we het over waar mensen bang voor zijn. Over angsten, fobieën, spinnen, muizen, alles kwam aan bod. En naast mij zit Kiva Alouche, de presentator van Dit is de Zondag. Goedemorgen. Goedemorgen, Lizzie. En waar ben jij bang voor? Poeh, um, voor iets waar ik, uh, wat me onlangs is overkomen. Namelijk dat ik me voor slaap en niet op tijd ben voor de uitzending. Ja, dat is uh, op zo'n zondagochtendprogramma best vervelend. Dat was vorige week, toch? Nee, He, twee weken, twee geleden, weken geleden, geleden. geleden. ja. Is dat je ooit eerder overkomen? Nee, dat was de allereerste keer. Dat wil ik graag ook zo houden dat nou ja. dat het de laatste keer was. Ja. Waar lag dat dan aan? Oh. Of waar al heen geslapen? Geen idee. Ja, want ik kan me voorstellen als je iedere zondagochtend hier moet zitten... dan ben je wel, dan moet je wel een beetje een ochtendmens zijn. Dus, uh, uh, uh, ja. Dat zou je denken, maar dat is geen zin is het geval. <laughs> oh, dan nee, begin ik een beetje met je te doen te krijgen. Dat, uh, dan heb je er veel voor over. Ja, ja. Zometeen uh, na zeven uur, dit is de zondag. Wat, uh, wat gaan, wat, wie gaan we horen bij jullie? Uh, iets wat uh, weer de moeite waard is om zo vroeg op te staan. Uh, mm -hmm. Heb jij wel eens moeten kiezen tussen je ziel en geld? Nou, ja ik heb als telemarketeer gewerkt, dus misschien. Dan doe je dat ja. zeker. Dan doe je dat. Nou, ja. Ik denk dat mijn gast die keuze ook heeft moeten maken. Ja. Want uh, mijn gast die studeerde theologie, hij wilde ja. dus priester worden. Maar hij is nu bankier. Erik Holter. Oh, maar hoe, waarom? En, nou? en uh, wat zit er dan achter die switch? Ja, dat gaat hij ja, zo meteen allemaal me vertellen. zo maar... meteen vertellen. Denk ik, ja. Maar ik denk dat dat een hele grote, een hele grote stap is. Ja. Als je eerst denkt, ik wil priester worden en ik wil mensen helpen en ik wil, ik wil me bezighouden met hun ziel. Ja. En dat er dan gedurende je leven iets gebeurt waardoor je denkt, ja, ik ga nu iets anders doen. Ja. Is, is, is daar een kloof en, of is die kloof er niet En dan te... precies ook echt ja, naar die bankierswereld die niet uh, inderdaad bekend staat om de grote moraal die ze daar hebben. Ik ga straks ja. horen of dat ook echt zo is. Bizar, meestal hoor je het verhaal andersom hè? Dat bankiers priesters ja, worden. Nou ja. ja, of nee, maar goed, dat mensen inderdaad eerst vooral voor het geld gaan en dan op een gegeven moment halverwege hun leven bedenken: ja, misschien moet alles. ik mijn ziel ook nog uh, ja, ja. wat aandacht geven. Zometeen na de 7 uur. Dit is de zondag. B -M -M. Dit is het geluid van een bijzondere trekvogel.